Ze noemen mij Cornel, En ik wil u een verhaal vertellen over het schip Zegenbede, Over de kapitein Victor Lundström. Over de vrouw van de kapitein Cora. En over... Kwalm. Mijn verhaal begint in New York, waar ik was teruggekomen om de vrouw te zien die van me hield. Ik had lang op zee rondgezworven, maar de vrouw was weinig veranderd. Ik vond haar even mager als vroeger en haar ogen waren de ogen waarvan ik gedroomd had. Ze liet mij in haar kleine kamer en nam de rozen aan die ik voor haar gekocht had. Rozen? Voor mij? Voor de vrouw met wie ik gedacht heb. Je was lang weg. Daarom is het goed om terug te komen. Heb je werk? Soms. Waar? Soms hier en soms daar. Soms helemaal niet. Ben je bang? Nee. En jij is Nee. Ik voer op een goed schip en ik moest het achterlaten. Er zijn weinig goede schepen. Het kooigoed stinkt overal. Maar soms tref je het. En dan kan je alleen maar hopen dat het lang zal duren. Hield je van dat goede schip? Daarom moest ik het achterlaten. Het kwam in slechte handen. En daarna zie je me? Daarna? Niets. Ik voer op een Hollander naar Kopenhagen... en op een stinkende Spanjaard langs de kusten van de Middellandse Zee. Ik kreeg ruzie in Algiers met een machinist... en moest me schuil houden in de kasba. Sloeg je te hard? En die machinist was een laf stinkdier. Maar dan vaart hij alweer. En verder? Ik had weinig geluk. In Algiers bleef ik vier weken hangen op droogbrood en vlooien. Maar eindelijk kwam ik als matroos op een krengenschip terecht. Het ging een dienst onderhouden in Zuid-Amerika... ...tussen Bahia en Buenos Aires. En ik sukkelde mee. Tot het me ging vervelen. Ik monsterde op een nette Engelsman en... ...hier ben ik. Ja. Ja, daar ben je, zeeman. Ben je blij? Moet ik hoor roepen en gaan dansen? Ik weet dat je blij bent. Ik zie het aan je ogen. Wil je roken, zeeman? Ik kocht wat tabak voor je. Misschien is hij droog geworden door het lange liggen. Dus, je wachtte op me. Dat zei ik niet, Simon. Je schijnt je veel te verbeelden. Waarom probeer je te liegen? Liegen? Ja. Ja, ik wacht op je. Toen je wegging de vorige keer, luisterde ik nog lang naar je voetstappen. Het is moeilijk om tegen jou te liegen. Heel moeilijk. En nou? En nou? Je bent welkom, Zeeman. Welkom thuis. Dat horen jullie graag, is het niet? Welkom thuis. Ik zal brood voor je snijden en koffie zetten. Je kunt ook een douche nemen. En in de kast liggen schone lakens. Ja. Ja, welkom thuis, zeeman. Misschien verwacht je te veel. Ik verwacht niks. Misschien ligt er morgen alweer een goed schip in de haven. Zou je jaloers zijn? Zou het wat geven? Dat weet je zelf beter dan ik. Oh, oh, oh. Heb je slaap? Ja. Ik heb altijd slaap wanneer ik zonder schip ben. Zonder schip? Ben je werkelijk zonder schip? Dat zei ik toch. Zonder schep. Hoe lang, zeeman? Hoe lang? Hoe lang, zeeman? Hoe lang? Vroeg de vrouw. En ik kon haar geen antwoord geven. Maar ik had het goed bij haar. En ik voelde mij betrekkelijk gelukkig. Betrekkelijk, zeg ik. Ik probeerde zo min mogelijk aan de haven te komen, want wanneer ik de zee zag... Tja, wanneer ik de zee zag... <lacht> Wat zal ik er nog meer over zeggen? In ieder geval, op een slechte dag liep ik door het havenkwartier. Het was barweer en er een koude wind... Er stond veel golf in de haven en de schepen konden geen rust vinden. Het begon nog te regenen ook. En alles zag er zo mistroostig uit dat ik een kroeg opzocht. Ik ging aan de bar staan, donker glas whisky. En ineens zag ik de brede rug van meester Casca. Hé, hey, die ouwe witte <laughs> is dat nou <your> mijn magere Dit. Waar is je bril, meester? Vergeet stuur. Totaal vergeten. Dus <laughs> ze weer dan weer, stuur. Dan weer dan weer. Het is zo, zo. Wat heb een plezier van. Ik heb er wel lang op moeten wachten stuurd. Heerlijk. Heerlijk. Er is veel zee in de wereld, Casca. Uh, soms lijkt het meer dan het is. <lacht> hey, wat doe je tegenwoordig? Ik heb een lieve vrouw, meester. Komt je toe, stuur. En hey, jij? Varen. Veel varen, weinig plezier. Goed schip? Het heet Zegenbeter. Gekke naam voor een gek schip. <lacht> Zegenbeter. Het schip Zegenbeter. Mm. Waarom gek, meester? Ja. Het is te stil aan boord. Net een begrafenis, snap je? Ik wil niet zeggen dat ik op een doodkist gemonsterd heb, maar ik klemde driemaal mijn handen. En gisteren? Gisteren liep er een piekzwarte kater over dek. <laughs> dat zijn allemaal dingen die me dwars zitten. Waarom vaar je dan, meester? Omdat ze hoge gages betalen. Dus een rederij met kluiten. Niks anders, stuur. We varen in ballast naar Panama en daar nemen we een stootlading in voor Bahia. Tja. Tja. Het schip ligt te hoog. Het zou best kunnen dat we vandaag of morgen mee omvallen. Dan klopt de naam, Zegen Zegenbeten. <laughs> Zegenbeten? Gekke naam voor een gek schip, zei ik al. Zeg, jij, stuur? Ik? Ja, ja, wat doe jij tegenwoordig? Dat heb ik je al eens een keer horen vragen. <laughs> ja, dat is waar ook. <laughs> maar, wat doe je dan? Ik bedoel, behalve thuiszitten. Niets. Niets? Niets. Niks. Nou, als je het weten wil, we hebben op de zegebeden nog een eerste stuurman nodig. En eh, als we met de vrouw omvallen, ben ik liever in goed gezelschap. Ik ben bang voor water, minister. Ik wist het, ik wist het. Wie is de kapitein? Zeker Lundstrom. Victor Lundstrom is de akeligste schipper die er op twee benen rondloopt. En als ik zeg akeligste, bedoel ik akeligste. En pas nou op. Zijn vrouw vaart ook mee. Zijn vrouw? Uh -huh. Cora heet ze. Zwarte haar, zwarte ogen en waarschijnlijk een zwarte ziel. Dus een paradijs voor een zeeman. Je vergeet Schipper Victor. Zeg, wie het schip ziet. Het schip? Ja, ja, de zegenbeden. Die te hoog ligt. Te hoog. En meester Casca liet me de zegen zien. We stonden er samen naar te kijken. We werden nat van de regen en de wind sloeg koud in ons gezicht. We keken naar het schip en misschien lag het werkelijk iets te hoog. Maar verder was het een goed schip. Ik geloof dat jij het ook een goed schip vond. Is het niet, Casca? Bij een vliegende storm zal het even rustig liggen als een oude openafse ster afwet stuurt. En de schuit zal net zo lang doorvaren tot God zelf haar een halt doet. In dat geval kan niemand er wat aan doen. Dat denk ik niet. Wat zeg je van de schoorsteenmeester? Zwaar en massief genoeg. Zie je de masten? Oké, okay, ze zijn sierlijk en ze helpen flink naar achter. En de boeg? Die heeft karakter. Net zoals de brug en de midscheeps. Een schuit met snelheid stuur. Ja, een schuit met snelheid. Ik weet het, meester. De volgende morgen zei ik tegen de vrouw die van me hield... en me daarom goed verzorgde... dat ik weer ging varen. Niet voor lang. Voor één reis. Ze zei niets... en begon het ontbijt klaar te maken. Ik vroeg... Ben je boos? En ze zei... Kun je boos zijn om iets waar je altijd rekening mee gehouden hebt? Zo erg lang zal het niet duren. In ieder geval korter dan een leven, is het niet, Zeeman? Vermoedelijk wel. Is het een goed schip? Wat eraan mankeert, heb ik nog niet gezien. En de naam? Zegenbede. Zegenbede? Huh. Gekke naam. Of is het een heilige naam? Ik weet het niet. Het is een naam... om op een grafsteen te bijtelen. Dat kan niet. Waarom niet? Een zeeman wordt in zee gelaten. Je moet goed op jezelf passen. Waarom? Omdat ik terug zal komen. Ik zou je graag willen bedanken, zeeman. Waarvoor? Voor de aardige dingen... Die je tegen me zei. Over de kleur van mijn haar. Over de glans van mijn ogen. Ik kom gauw terug. Heel gauw. Dat zei je al. Uh, wil je dat ik naar de haven kom en je nawerf? Jij? <laughs> Waanzin. Ik blijf thuis. En ik zal nieuwe tabak voor je kopen. Ik hoop niet dat hij door het lange liggen weer zo droog zal worden. Hij had er niks aan. Maar ik heb hem opgerookt. Ja. Ja, je rookt hem op. Om mij plezier te doen. Zie je wel dat ik je moet bedanken? Ik kom gauw terug. Oké, okay, zeeman. Je komt gauw terug. Maar je mag me niet vergeten, want dan zou je leugenaar zijn. En wat zou een leugenaar moeten doen op een werkelijk goed schip... ...wat zegenbeden heet. Je moet je nog mooi aankleden. We zullen de stad ingaan... ...en feest vieren. We zullen veel lachen, zeeman. En als ik weg ben? Dan zal de kamer opnieuw leeg zijn. En veel te groot. Ik zal de rook van je laatste sigaret nog kunnen ruiken. En waarschijnlijk ga ik in je stoel zitten. Om te luisteren, zeeman, naar je voetstappen die weggaan. Het schip Zegenbede lag klaar om te varen. Ik had kennis gemaakt met kapitein Victor Lundstroom en ik mocht hem niet. Hij was een dikke, uitpuilende man van tegen de zestig, met gore huidskleur, ongezond witte handen. ...en diepe traan zakken onder de fletse waterige ogen. Zijn vrouw Cora was slank en knap. Maar ik nam me heilig voor geen streken met haar uit te halen. We lagen klaar om te varen. Ik stond op de brug en kapitein Victor Lundstroom stond naast me. Hij zei... Wanneer we los zijn, ga ik naar Kooi stuurman. Ik voel me ziek. Ah ja, je Zijn de logies geïnspecteerd? Het zag er behoorlijk uit. Ik ben werkelijk ziek, stuurman. Hé. Hey.